Drie uur. Dit is Radio 1. Dionne de Graaf. Twee man weg, maar voor hoe lang? Straks het vervolg van de zevende etappe in de Tour... na het NOS Journaal met Juris Stubanitski. Nog niet alle veroordeelde relschoppers van de Facebook-rellen in Haren... hebben geld overgemaakt naar het schadefonds. Dat fonds werd na die rellen ingesteld... om gedupeerden die geen geld van hun verzekering krijgen... alsnog schadeloos te stellen. Volgens RTV Noord zijn er nog zeker tien mensen die geen geld hebben overgemaakt. Maar dat komt nog wel, denkt het openbaar ministerie. Want het is namelijk zo dat als de, de veroordeelde niet betaalt, uh, dat schadefonds... Ja, dan gaan wij aan de rechten vragen om zeg maar, de voorwaarlijke geldboete die er eigenlijk tegenover staat... en die meer is dan het bedrag voor het schadefonds... om dat alsnog te laten uh, opleggen en te laten betalen. Dus mensen hebben er ook belang bij die veroordeelde om keurig dat schadefonds te betalen. Schiphol is dit weekend nauwelijks bereikbaar per trein. Vanwege spoorwerkzaamheden rijden op de meeste trajecten geen treinen, maar bussen. Alleen vanuit Leiden gaan treinen naar Schiphol. ProRail gaat het aantal sporen tussen Schiphol en Amsterdam uitbreiden. Die werkzaamheden vallen samen met het begin van veel schoolvakanties. Daarom rekent Schiphol op extra reizigers, al wordt het drukste weekend pas over drie weken verwacht. Paus Johannes Paulus II zal heilig worden verklaard. Paus Franciscus heeft het tweede wonder dat daarvoor nodig was erkend. Johannes Paulus stierf in 2005 en werd in 2011 zalig verklaard... nadat nou, was bepaald dat hij een zieke vrouw op onverklaarbare wijze had genezen. Vorige maand erkende een commissie van theologen van het Vaticaan het tweede wonder... een vrouw uit Italië zou op voorspraak van de overleden paus van kanker zijn genezen. Waarschijnlijk is die heiligverklaring in december. Franciscus keurde ook de heiligverklaring van paus Johannes de 23e goed, hoewel aan hem geen tweede wonder kan worden toegeschreven. Ajax neemt verdediger Mike van der Horren over van FC Utrecht voor ongeveer 4 miljoen euro. Van der Horren moet in Amsterdam de Belg Toby Alderwereld opvolgen die zeer waarschijnlijk vertrekt bij Ajax. Mike van der Horren is 20. Hij speelde een sterk seizoen bij Utrecht en zat ook bij de EK selectie van Jong Oranje. Het weer. De komende uren op steeds meer plaatsen zon. Maar het zuidoosten houdt vrij veel bewolking. Blijft zo goed als droog bij 20 graden aan zee tot plaatselijk 24 graden. Morgen in het zuiden nog een paar wolken. In de rest van het land flink wat zon. Nou, de verkeersinformatie wordt het steeds drukker, Edwin Gerritsen. Ja, dat klopt. Zoals verwacht is de avondspits wat vroeger begonnen. Er gaan dit weekend ruim 700.000 Nederlanders met vakantie. En er zijn ook veel ongelukken gebeurd. Op de A7 Amsterdam richting Hoorn staat vanaf dit A van Hoorn... 6 kilometer file. Daar staat een vrachtwagen met pech. De rechterrijstrook is dicht. De A9 Amstelveen richting Alkmaar is een ongeluk gebeurd bij de Wijkertunnel. Er staat 6 kilometer file. De rijbaan is daar dicht. Het verkeer kan omrijden via de A22 door de Velsertunnel. Daar staat wel 3 kilometer file. De ring van Amsterdam is dicht, de A10 West richting Den Haag bij de Koentunnel. Dat komt ook door een ongeluk met meerdere auto's. En op de A73 Nijmegen richting Maasbracht staat tussen Haps en Boksmeer 4 kilometer na een ongeluk. Er zijn twee rijstroken dicht, het verkeer moet daar over de vluchtstrook.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 Een indringend programma over het leven. Recht uit het hart. Vanaf vanavond om tien voor half tien bij de KRO op Nederland 2. Nederland 2. Ik ga naar Management Boek omdat ze er alles hebben. 18.000 producten op voorraad. En wat je voor negen uur s'avonds bestelt, heb je morgen in huis. Managementboek.nl. Gewoon meer. Met de de Graaf. En 1. Goedemiddag. Etappe nummer 7 in de tour is nog 105 kilometer lang. Een pittige rit over vier kolletjes. Ja, de sprinters hebben of hadden het moeilijk bij de beklimming van de Col de la Croix de Mouni. Of kunnen ze nu weer even herstellen, Gio? Nou, ze kunnen niet herstellen, want uh, het is koers. En dat is altijd prachtig om dat uh, te kunnen zeggen in zo'n etappe. Zeker na die etappe van gisteren waar het maar niet gebeurde. En waar ze gewoon willoos in de richting gingen van de massasprint. Maar nu heeft de ploeg van Peter Sagan besloten dat ze vol aan kop doorrijden. Bovenop uh, dat plateau naar die col van de tweede categorie. En dat betekent dat uh, verschillen oplopen hoor. Grote groep. Daar achteraan de op drie minuten van de koplopers. Zeg maar één minuut en tien. Achter het eerste echte peloton. Het peloton met Peter Sagan. Daar zit André Greipel bij. Ik kijk wie daar nog verder bij zit. Tom Lezer zie ik daar op terug. Ook Marcel Kittel zou daarbij zitten. En de groep met Cavendish zit daar nog eens een keer twee minuten achter. Dus dat betekent dat de sprinters grote problemen hebben. Hier in deze etappe. En dat komt allemaal maar door één ploeg. De ploeg van Peter Sagan. We hebben natuurlijk ook nog twee koplopers. Die rijden 1 minuut en 34 seconden voor dat ontketende peloton. En het duurt nog langer voordat we de volgende klim krijgen. Overigens, Bielka 3, nieuwe leider in het bergklassement. Want de ploeggenoot van hem, Romain Bardet, stopt. Ze snoepte net uh, het puntje weg bij uh, Pierre Rolland. En dat betekent dat uh, Bielka 3 aan de leiding gaat in dat uh, klassement. En dat uh, de tweede man nu Rolland is. En Marcella, is er al een uh, beslissing in de eerste set tussen Djokovic en Del Potro? Tja, ineens. Die komt eigenlijk uit de lucht vallen. Want oh. Del Potro een beetje slordig met het laatste punt. En dat was breakpoint. Dus bij 6-5 achter. Setpoint voor Djokovic. Die pakt die eerste set nu met 7-5. Del Potro stond in deze service game 30-0 voor. Uh, ja, een beetje slordig. Het wordt 30 gelijk. En toen een fantastische dropshot van Djokovic. De lange Del Potro moest naar voren. Normaal gesproken doet hij dat wel goed. En speelt hij die bal dan netjes langs de lijn terug. Nu sloeg hij die bal in het net. En dus 30-40. Setpoint plotseling. En een fout uh, vervolgens uh, van de Argentijn. Dus uh, ja, een, een uh, beetje cadeau set ineens voor Novak Djokovic. Die nog niet eens zijn beste tennis speelt hoor. Zijn backhand. Normaal toch een slag waar hij altijd op kan vertrouwen backhand langs de lijn loopt helemaal niet. Daar maakt hij veel fouten mee. En ook de backhand cross rally naar Del Potro... is het toch vaak de Argentijn die die rally wint. Maar al met al net wat meer variatie in het spel van Djokovic. Ja, dat levert hem deze set op. Ik denk dat het dropsortje daar in die laatste game de doorslag gaf. Dus de eerste set is gespeeld in 55 minuten. En het staat 7-5 voor de nummer 1 van de wereld, Novak Djokovic. En route avec Radio Tour de Paris, One. I got my first real six string. Bought it out the five and done. Played it till my fingers bled. Was it so Het was zo'n uh, prachtige zomer, hè. The Summer of 69. Brian Adams was dat uit uh, 1990. Ja, Gio, je zei het, hè, de sprinters hebben het moeilijk... door de ploeg van Peter Sagan Gannondale. Rijden ze nog steeds zo hard? Ja, die rijden nog steeds zwart En uh, ze hebben zojuist de ravitaillering gepasseerd. En mijn moeder die zou zeggen... het is niet goed voor je jongen als je zo snel eet. Maar uh, dat moest echt wel gebeuren. Want uh, de etenszakjes werden in razende vaart aangenomen. Ze werden gauw geleegd in de achterzakken van de truitjes. En daarna is het gewoon huppakee, doorfietsen geblazen. En ik kijk nu naar het uh, pelotonnetje met uh, Mark Cavendish... waar ook uh, Nicky Terpstra veel werk uh, moet doen. Ja, en als je dat dan uh, ziet... dan zie je gewoon dat ze de etenszakjes gewoon bijna passeren zonder ze aan te nemen. Dus dat wordt straks weer overwerk voor uh, de ploegleiders, of voor de mannen in de auto's erachter in ieder geval, die al die zakjes weer moeten meenemen, en dan maar weer aan die renners moeten, moeten overhandigen. Het is uh, paniek hoor, in de tent. Want, uh, even kijken, het peloton rijdt nu op 48 seconden, dan op uh, 1.40 zo'n beetje van dat peloton rijdt de groep met André Greipel. Die rijden dat gat echt niet in één keer dicht. Uh, André Grijpel, Marcel Kittel zou daar nog bij zitten. En dan uh, op een minuutje of drie rijdt de groep Cavendish. En dat is dan op een minuut of drie dus van dat eerste peloton met Peter Sagan. Nee, die zijn echt vastbesloten om die andere mannen er niet meer bij te laten komen. Met die uh, ploeg die een mannetje kwijt is geraakt in de ploegentijdrit. Ted King, we kennen dat verhaal van die Amerikaan. Maar uh, die moest lossen in de ploegentijdrit. Maar nu zijn ze met zes man, zes man gewoon bezig aan een nieuw soort ploegentijdrit. In een etappe waar we het toch eigenlijk niet verwacht hadden. Maar dat is het mooie van de Tour. Dat je na zo'n doodzaaie etappe van gisteren ineens een etappe krijgt... Waar het vuurwerk letterlijk van afspat. Maar we hebben ook nog steeds twee koplopers. Twee man met 42 seconden voorsprong. Nog wel, nog wel, maar niet lang meer. Dan uh, zijn ze dadelijk uh, teruggepakt. De heren Jens Voigt en Lel K3. En uh, wij zijn er inmiddels voorbij gestuurd. Kennendeel wordt bedankt voor het harde werken. Want het verschil dat liep uh, heel snel terug naar zo'n 40 seconden. En dus uh, kregen wij het signaal van uh, de motorrijder. Die zeg maar uh, de basis is van ons in deze tour. Om er voorbij te gaan. En terecht natuurlijk, want ze komen heel snel terug. Het gaf wel uh, de, gelegenheid, de gelegenheid om nog eventjes mooi te kijken. naar uh, uh, het gesprek dat Voigt en uh, K3 met elkaar uh, hadden. En Voigt leek het wel met al zijn ervaring aan het uit te leggen zijn aan uh, de Fransman. Die trouwens inmiddels ook al redelijk ervaren is hoor. Want hij is uh, al op sinds 2009, 26 jaar die K3. Maar Voigt maakte de gebaar van ja helaas jongen. Ik had ook graag nog wat langer uh, verder willen rijden met je dan uh, dat we nu hebben gedaan. Want uh, we hebben nog 101,5 kilometer te rijden. We hebben het schilderachtige Murat Stuur inmiddels uh, achter ons gelaten... Bij, althans met de motor. En ik zie dat Voigt en Kadri dat dadelijk ook gaan doen. Maar hun vlucht zit er dus bijna op. En dan is het eigenlijk uh, l'histoire surrepet. Gisteren hadden we dat gesloten peloton in uh, de jacht eigenlijk. Op misschien wel waaiers die niet kwamen. En nu is het in ieder geval geen gesloten peloton meer. Maar nog wel een groot deel van het eerste peloton. Onder aanvoering dus van Cannondale. Dat dadelijk gaat neerstrijken op Voigt en Kadri. De groep met onder andere Kittel en met Grijpel. Die rijdt daar nog altijd... 1 minuut achter. En inderdaad, Gio Kennedil zal er alles natuurlijk aan doen... om die sprinters niet meer terug te laten keren. Honderd keer Tour de France. Het debuut van Jan Janssen. 1963. We starten in, uh, in Nogent-sur-Marne. Dat is vlakbij Parijs. Daar stond ik echt met mijn billen tegen elkaar. Want daar stonden naast me meneer Van Looy, Anke Thiel. Maar Montes, al die grote namen die in de wielersport toen heel erg uh, populair waren. Die Tour die begon als 23 jarige jochie, weinig ervaring. En ja, zevende, tiende, derde. En op een dag komen we aan in Angers. En uh, we komen aan en uh, normaliter is de andere dag, is dan de start weer op diezelfde plaats. Wat gebeurt er? We komen met Dick Endhoven, dat was mijn slaapje. En we gaan met z'n tweeën naar de start toe. En we komen daar, dachten we, niemand te zien. En die waren al vertrokken. Op een andere plaats, een paar straten verder. Toen hebben we gereden als idioten om dat peloton terug te krijgen. En we hebben minstens 50, 60 kilometer gereden. En daar, ja, een kwartier achterstand. 50, 60 kilometer gereden. En ja hoor, en dan zagen we ze, gelukkig reden ze niet zo heel hard... En dat was de etappe Angers-Limoges. En ik had het, uh, het rondeboek goed bestudeerd. En ik kom net voor Limoges, heb je zo'n heel stijl dingetje. Een stijl kilometertje, zo. Dus we komen daar aan die voet. En ik gaf me toch uh, een debarage sec. En uh, ik pak 100 meter, 150 meter. We komen boven. Ik kom boven. Aankomst, wielerbaan. Een wielerbaan, een sintelbaan. Eén Janssen, twee van Looi, drie Forê. Ik weet het. Dus als 23-jarige in, in de Tour, dat was voor mij toch wel succesvol. Je komt niet aan in Parijs? Nee, nee. Uh, wat gebeurde er? Uh, we kwamen de Pyreneeën in en we rijden tour Tourmalet op. In de... Gelost, uiteraard. Uh, en ik zit nog met een paar andere renners. Geldermans was er ook bij. En ik rijd net over de top heen, 2, 3 kilometer. En ik krijg een klabband van voor. Dan hoef ik u niet te zeggen... Jeroen, wat er dan gebeurt. Ik kreeg 100 per uur en ik val me toch op mijn een kant. Op. Uh, ja, ik schoof 100 meter over de straat heen. Dus ik wilde me oprichten. Ja. Ik, ik kon niet meer verder Ploeg erbij. Jan, Jan, als je nu naar beneden rijdt, uh, het is zo aankomst. Hij zette hem op de fiets, maar ik kon gewoon niet meer. Dus hup in de ziekenwagen, het ziekenhuis, uh, daar constateren dat ik mijn heup gebroken had. Dus dat was het einde Tour de France 1963. Dan komt 1964, de eerste groene trui. Er komen meer etappenoverwinningen. In 1966, heel dicht bij de Toerzegen, gaat naar allerlei Frans gekonkel, naar Lucien-Emard. En dan in 1968 een nieuw debuut. Namelijk de eerste Nederlander in de geschiedenis te zijn die de Tour wint. Uh, uh, dat was natuurlijk zeer spectaculair. Nationale ploegen... Uh, wij hadden een ploeg afgevaardigd naar de Tour, die nou niet zo heel sterk was. Ik was na een dag of tien toch al een, een man of vier, vijf kwijt. Maar hoe dichter we uh, aan, naar Parijs kwamen... inmiddels had ik een etappe gewonnen in Perpignan-Plage. Uh, er werd wat geld verdiend. Ik had nog maar drie ploegmaten over. Die hebben me uitstekend geholpen door de Alpen heen. En toen was de beruchte tijdrit op het laatst, daar ging het eigenlijk over of ik de Tour zou winnen of niet. En ik met de bekende tijdrit... mensen als Pension, Brakke... werelduurrecord houden op dat, op dat moment... en Herman van Springel. En toen heb ik ja, toch de klus geklaard. En dan een hele snelle calculatie... dat de Tour won met 38 seconden voorsprong. Vervolgens ben je dat je hele leven... de eerste Nederlandse ja. Tourwinnaar. Ja, ja, ja absoluut. Dan blijf je hele, hele leven ben je gemarkeerd door dat, door dat fenomeen Tour de France. Heeft je getekend? Uh, ik, ik moet zeggen, nu uh, terugkijkend op mijn, uh, op mijn loopbaan... dat is alleen nog maar crescendo gegaan. En dat is uh, toch een, uh, een heel fijn gevoel. Uh, ik heb daar geen schadelijke gevolgen van overgehouden. Uh, ik fiets nog steeds. Ik ben nog uh, lekker actief. Dus... Uh, Tour de France van mij is, ja, heeft mij toch mijn leven getekend. Ja, Gio, het avontuur van de twee voorbij, hè? Helemaal voorbij. Bielka 3 was de eerste die de pijp maten gaf. Die liet zich afzakken. En toen gaf Jens Vogt nog eens eventjes even een tikkie. Die gaf nog even een versnelling. Knalde die uit de benen. En het leek erop alsof hij in zijn eentje wilde gaan soleren in de richting van Albi. Maar uiteindelijk liet hij ook lopen. Dus Vogt is ingelopen met nog 96,2 kilometer te rijden. En het blijft een prachtig gevecht hoor. We zien het gevecht van de drie ploegen eigenlijk. Cavendish met zijn ploeg als laatste... Die rijden op ongeveer twee minuten van het eerste peloton. Daar zit ook Matthew Goss bij. Daar zitten natuurlijk nog wat andere mannen natuurlijk bij van die Omega Pharma ploeg. Wat die rijder Hardtrain Thomas zie ik dat trouwens ook zitten. De man die een scheurtje heeft in zijn bekken. Hij rijdt voor Sky. En uh, Nicky Terpstra is onder andere één van de mannen in die ploeg. Terwijl we nu dat groepje zien voorbij komen. We weten ook dat de twee broers van Poppel die we nu voorbij zien schuiven... dat die daar ook bij zitten. Daarvoor, een minuutje daarvoor... Zit dan de groep met André Grijpel, met Marcel Kittel in het wiel van Grijpel zojuist. Daar wordt het tempo natuurlijk weer gemaakt door anderen. En vooraan wordt nog steeds dat tempo gemaakt door die groene mannetjes. Niet de Belkin-ploeg, maar de mannen van Cannondale, de mannen van Peter Sagan. En dan zie je de gele trui. De eerste Afrikaan in de gele trui. Daryl Impy rijdt meteen in zijn gele trui achter die groene mannen aan. Hij zorgt ervoor dat hij geen enkel risico neemt. Hij is trouwens gewoon een sprinter die er dus gewoon bij zit. Laten we daar eerlijk over zijn, want Impy kan sprinten. Zo won hij al een ronde van Turkije. Het is een man met snelle benen en hij mag hier in de gele trui meerijden. Hij zit er dus bij in de eerste groep. Daar zit natuurlijk ook Peter Sagan. En op achterstand rijden Kittel, Greipel en Cavendish. Het is niet de organisator. De organisator heeft een gegeven moment. We hebben het op de screen Er is geen probleem. We de probleem We hebben het aan drie Het is ridicul. De president van de jury ridicul. Head to France. Mike Oldfield was dat. Marcella Mesker, uh, Djokovic speelt niet zijn beste tennis, zei je, maar hij staat wel voor. Wint hij zijn service ook nog zo makkelijk? Ja. Hij stond uh, alweer 40-0. Het is nu 40-15. Goede eerste service return ook goed van uh, Del Potro. Het is uh, 7-5 voor uh, Djokovic. Twee gelijk. Daar komt uh, Djokovic met de aanval. Gaat nu naar het net. Verdedigende lop van uh, Del Potro. Zo heel hoog in de lucht. Maar ja, deze moet Djokovic afmaken. En dat doet hij ook uh, heel rustig. En dan heeft hij weer een uh, comfortabele service game. Met maar uh, één puntje tegen. En komt hij op een 3-2 voorsprong. Ik moet zeggen, nu begint het verschil wel iets groter te worden. Djokovic serveert beter. Is heel sterk met de voorsprong. Voorhand, zijn backhand, daar miste hij die wat ballen mee in de eerste set. Maar het maakte niet uit. Op het moment Supreme staat de nummer 1 van de wereld er altijd. En dat is natuurlijk een klasse die uh, heel belangrijk is. Ondertussen wel een uh, visio nu bij uh, Del Potro op de baan. Waar dat dan voor is, uh, niet helemaal uh, duidelijk. Ik weet niet of het de knie is of dat hij uh, ja, misschien wat last heeft van de hitte. De dokter komt daar nu ook bij. Ja, we hadden in de vorige wedstrijd tegen David Ferrer, ha, Ferrer hadden we een dokter die hem uh, magische pillen gaf. Zo zei hij nou. Afloop waren gewoon ontstekingsremmers die de pijn wegnamen. Na die gemene valpartij tegen de Spanjaard. Maar uh, ja, nu toch uh, verrassend. Uh, de dokter en de visio op de baan uh, voor uh, Juan Martín del Potro. Hij zal wel weer een uh, pilletje krijgen. En uh, ik denk niet dat het uh, al te erg is. Ja, inderdaad, er gaat weer een uh, pilletje in. Misschien dat hij een beetje pijn heeft. Maar uh, het is uh, natuurlijk zwaar tegen Djokovic. Want die uh, begint toch al de wedstrijd steeds meer naar zich toe te trekken. Het staat 7-5 en 3-2 voor de nummer 1. In de Eifel kun je heerlijk fietsen, maar dit weekend draait het erom autosport. De Grand Prix van Duitsland op de Nürburgring. Met Guido van der Garde, die met zijn caterer meedoet aan de race zondag. Van der Garde is wielerfan, maar de Tour volgen, dat zit er voor een Formule 1 coureur niet in. Formule 1 coureur zijn, dat is prachtig, maar er is één heel groot nadeel. Ja, is dat we niet naar de Tour de France kunnen kijken, omdat we heel erg druk zijn. Want dat is normaal gesproken wel je hobby. Hè? Ja, fiets is zeker mijn hobby. En helemaal als je kijkt nu de Tour de France bezig is, dan mis je zeker veel. En uh, ja, het is ook mooi om te zien van hoe de fietsen eruit zien, wat voor spullen ze erop hebben. Ja, dat is wel gaaf. Waarom is er eigenlijk een Guido van de Garde fiets? Want die is er en je fietst er ook op. En het is geen Batavis. Nee, nee, nee. We hebben een mooi deal gemaakt met Shimano. En, uh, en Koga heeft een, uh, een mooie frame geleverd. En, ja, dat uh, is een mooie fiets en uh, daar train ik veel op. Past dat in het trainingsschema? Ik bedoel, dat is niet alleen omdat je het leuk vindt, dat heeft ook zin. Ja, zeker. Kijk, voor Formule 1 is het belangrijk dat je heel hard traint. Want eigenlijk kunnen we niet elke dag met een auto rijden... zoals een voetballer met een bal kan, kan spelen. Uh, dus voor ons is belangrijk dat je naast de races... Uh, ja, heel hard en, en fysiek uh, klaar stond voor de volgende. Dus uh, ja, ik zit wel uh, rond de 300 kilometer uh, per week op de fiets. Hier op de Nürburgring draait het natuurlijk om uh, 300 kilometer per uur. En vooral niet om fietsen op twee banden. Maar toch, er zijn mensen die vanavond rond een uur of 6-7 gaan. Hè? Even een rondje doen. Op de fiets. Ja, ja, ja zeker. Nou, ik, ik niet, omdat we morgen weer aan de bak moeten. Geen tijd? Uh, nee, maar uh, je ziet wel s'avonds veel mensen hardlopen op fietsen hier op het circuit. Dat is natuurlijk wel mooi om te doen. Bonjour à tous, euh, auditeurs de Radio Tour de France. Nous sommes au Nürburgring, il n'y a pas d'étape du Tour de France ici. C'est la Formule 1 mais ça nous empêche pas d'avoir une pensée pour le Tour de France. Wat klinkt dat mooi hè? Dit is de teambaas van Guido van der Garde, Cyril Abitbol. een Fransoos, maar dat hoef ik niet meer te zeggen. Ik ben Frans, I'm French indeed. Yeah. Dus even kijken hoe zijn Engels is. Oh, is mijn Engels? I'm trying to improve, but uh, I won't get rid of my accents and I don't want to anyway. Als je teambaas bent in de Formule 1, heb je natuurlijk absoluut geen tijd om de bergen te beklimmen op twee wielen. No, I don't. I must be a little bit lazy because I could take a bike. We actually have some nice catch bikes and I could go around the track like some... Of our, of our drivers, actually, Gedo is doing that himself. So yeah, I have no excuse, but I'm not much into bike. Nee, hij geeft het eerlijk toe. Deels heeft het met tijd te maken, maar hij is vooral een luie donder. Time, a little bit. Lazy nice. Uh, no excuse. Dankjewel. Van der Garde heeft ook een PR-functionaris. De man die de persberichten schrijft, de interviews regelt, etc. etc. Een man met een wielerlichaam. <laughs> Roel schone mark. Uh. Ja, lach maar. Ik heb een fiets in de auto zien liggen. Ja. Als het enigszins kan, dan uh, neem ik hier mijn, uh, mijn fiets mee. Want het is natuurlijk geweldig hier in de Eifel uh, fietsen. Dus dat is uh, erg bijzonder. En het is de bedoeling aan het eind van de dag, als de auto's van de baan zijn... om even het circuit te doen, hè? Ja, even ontspannen. En uh, ook als het maar één rondje. Maar als je hier toch even een uh, rondje op het circuit hebt uh, gereden, is dat uh, geweldig. Waarom in hemelsnaam staat ik in het motorhome van het Caterham Formule 1-team... Een fiets van Caterham. Ja, Caterham is veel meer dan alleen een uh, Formule 1-team. Wat met carbon uh, te maken heeft, daar, uh, daar werk zijn. Ze maken dus ook bijvoorbeeld racezeilboten, uh, zijn ze mee bezig. Uh, ze maken gewoon uh, straatauto's. Uh, en daarbij hebben ze nu een, net een speciale uh, racefiets ontwikkeld. Volledig uh, uit uh, carbon. Maar kan ik die gaan kopen in de ja. toekomst? Is ja. dat het plan? Ja, dat is echt het uh, plan. Een uh, Formule 1-fiets? Ja, een Formule 1 fiets. Uh, ontwikkeld samen met het uh, Formule 1 team. Een vroom-fiets. Ja, een vroeha. Heeft Ferrari er ook alleen? Nee, Ferrari werkt... Uh, wij hebben een Nederlands, puur Nederlands fiets met, uh, met Koga en met uh, Shimano. En volgens mij zullen uh, de Italianen een beetje kennen... ...en dus zullen ze met een Pinarello of een acht andere uh, merk uh, rondfietsen. En dat zal een mooie rode fiets uh, zijn. En zeker geen Nederlands merk? De Italianen kijken weinig naar Nederland. Ik zeg één ding, hè. Die banden op die fiets... Blijven die wel heel? Ja, dat zijn Vittoria-banden. Geen Pirelli's. Het zijn geen Pirelli's. Gelukkig, maar. Het was een reportage van Louis Dekker vanaf de Nuremberg -ring. Dit is Radio 1. Het is half 4 tijd voor het NOS Journaal met Juri Stubenitski. Een zelfmoordaanslag in Tarin in de Afghaanse provincie Uruzgan heeft aan 12 mensen het leven gekost... Een terrorist blies zichzelf op in de kantine van de politie. Die houdt er rekening mee dat de man bij de politie werkte... of dat hij een politieuniform had aangetrokken. Er moet nog steeds geld naar het schadefonds van de Facebook-rellen in Haren. Nog niet alle relschoppers hebben er geld naar overgemaakt. Mensen bij wie het is kapot gemaakt bij de rellen... en geen geld krijgen van hun verzekering, krijgen geld uit dat fonds. Het is na een maand nu echt voorbij met het hoogwater in Duitsland... Tot vannacht was de noodtoestand nog van kracht in het gebied ten zuiden van Maagdenburg. En ook daar is het water nu zo ver gezakt dat er geen gevaar meer is. En de International School in Almere is bezet door boze ouders en leerlingen. De school moet dicht omdat er te weinig buitenlandse leerlingen op afkomen en er ook financiële problemen zijn. Ouders willen dat de gemeente Almere nu ingrijpt. En dat zijn de hoofdpunten. En dan de drukte op de wegen, Edwin Gerritsen. Ja, het is uh, vrij druk. Dat komt ook door uh, ongelukken. En daar gaan veel mensen op vakantie. In totaal staat er 70 kilometer file. De A7 Amsterdam richting Horen staat voor afrit A. van Horen. 7 kilometer. Daar is een vrachtwagen gestrand op de rechte rijstrook. Op de ring van Amsterdam is een ongeluk gebeurd. De A10 West richting Den Haag. Bij de Koentunnel is de rijbaan dicht. Er staat 4 kilometer file. De A28 Amersfoort richting Zwolle staat voor Strandhorst. 3 kilometer na een aanrijding. Twee rijstroken zijn daar dicht. De A73, Nijmegen richting Maasbracht, tussen Kuik en Boksmeer, 8 kilometer. Er zijn twee rijstroken dicht na een ongeluk. Het verkeer kan alleen over de vluchtstrook. Het verkeer kan omrijden richting Venlo over de A50, de A2 en de A67 via Eindhoven. En van de naar Schiphol moeten treinreizigers rekening houden met drie kwartier vertraging. Door problemen met de dienstregeling rijden er minder treinen. Quand il est descendu pour acheter des cigarettes Jean-Pierre savait déjà qu'il ne reviendrait plus jamais Il a pensé encore à toute sa vie avec Michel Et puis il a tourné enfin le coin de la rue Michel aurait voulu le voir grandir dans l'entreprise Mais lui ne se voyait pas finir ses jours au marketing Avec dans son café les cours de la livre sterling Des enfants qui lui ressembleraient de plus en plus Voilà pourquoi ce lundi-là Il s'en allait Voilà pourquoi ce lundi-là Il s'en allait Il savait qu'à 8 heures La table serait mise À côté de son assiette, il y aurait ses tranquillisants S'il fallait toutes ces saloperies pour arriver à s'endormir Ce n'était pas la peine d'avoir trente ans Et puis il verrait bien ce qu'il allait devenir Mais s'il n'en pouvait plus de vivre déjà comme un vieux Le but de sa vie n'était pas d'avoir un jour un compte en Suisse Ce n'était pas l'argent qui lui manquait pour être heureux Voilà pourquoi ce lundi-là, il s'en allait. Voilà pourquoi ce lundi-là, il s'en allait. Il revoyait encore la brasserie des trois dauphins, où ses amis l'attendraient demain de midi à deux heures. La crise entraînerait encore des conversations sans fin. Mais demain deux heures, il serait loin Il revoyait aussi la michelle amoureuse Celle qui lui téléphonait trois fois par jour à son travail C'était la vraie complicité, la vie n'était jamais sérieuse Une de ces périodes heureuses qui ne se retrouvent pas Voilà pourquoi ce lundi-là Il s'en allait U kent het misschien ook als de Noorderzon scheen van Conny van der Bos. Dit was de tourartiest van vandaag, Michel Delpech met Celindilla. Ja, jongen wat een tempo tempo-Gio bij Cannondale. Maar rijden ze de groep Cavendish-Gruipel er echt vanaf? Ja, het is uh, lekker overzichtelijk geworden. Want uh, de groep Gruipel en de groep Cavendish-Gruipel met kittel dus. Cavendish met uh, onder andere hoge landen van poppeltjes, en uh, dan nou, noem ze allemaal maar op. Die zijn samen gesmolten. En uh, als je daarnaar kijkt, als je kijkt naar die groep... hoe die op dit moment aan het rijden is... dan lijkt het net alsof ze een massasprint aan het voorbereiden zijn. Want je ziet voortdurend de ploegen van de sprinters. Voorop je ziet de lottoploeg Argon. Omega. Al die ploegen die draaien daar hard om dat gat maar kleiner te maken. Maar het lukt nog niet echt hoor. 2 minuten en 38 is het verschil tussen die twee groepen. Omdat ze bij Cannondale de ploeg van Peter Sagan vol doorrijden. Op jacht in ieder geval na de eerste 20 punten die zo meteen bij die tussensprint te halen zijn. Wie weet. Misschien zakt het tempo dan wel. Maar waarom zou het als je 2 minuten en 42 seconden inmiddels alweer. Als je dat als voorsprong hebt. Dan ga je natuurlijk door tot aan de finish als je nog kracht in je benen hebt met als ploeg alleen. En dan gaan we eens kijken of er dadelijk ook nog hulp komt van andere ploegen. Twee pelotons, allebei ongeveer. Nou, even groot. Ik heb het idee dat het eerste peloton zelfs iets minder groot is dan het tweede peloton. Dat het eerste peloton hooguit 70, 80 man heeft. En die denderen daar gewoon door met nog 81,5 kilometer te rijden tot aan de finish in Albi. Met daarin nog steeds natuurlijk ook die Daryl Impey. De drager van de gele trui. Die Zuid-Afrikaan. De Zuid-Afrikanen die vandaag weer konden juichen, want in de ronde van Oostenrijk won Gerald Siulek, de winnaar van Milan Sanremo. Hij won daar een etappe, dus twee achtereenvolgende volgende zegens voor renners uit Zuid-Afrika. Afrika gaat meetellen in het internationale wielrennen. Ja, en daarvoor dat peloton, Sebas, ik weet niet wat jij kunt zien, maar het is lastig, hè? het blijft een beetje draaien en keren. Ja, het is uh, erg, erg hectisch, ook uh, vooraan inderdaad bij dat peloton. En uh, wat het is, uh, draaien en keren momenteel door een prachtig bosrijk gebied, dat wel als we Lacone hebben gehad, net voordat we dat uh, stadje, bekend trouwens vanwege een waterpark met uh, natuurlijk verwarmd bronwater, nou een lekkere uh, plons, dat zou vandaag wel op zijn plaats zijn, maar goed, net voordat we dat uh, oude stadje uh, doorraasden uh, reden we op een hele mooie brede weg en toen zagen we, en dat was net zo imposant, dat uh, wat lichte groen uh, van Kennendeel. Uh, ploeg natuurlijk tot en met vorig jaar nog bekend als Liquigas, maar tegenwoordig dus als Kennendeel zagen we daar op kop beuken met dat uh, treintje daar vooraan. Dat allemaal dus voor Peter Sagan de Slovaak. Op weg dus inderdaad naar die eerste tussensprint. Want vanaf Lacon gaat het eigenlijk continu naar beneden. Totdat we op kilometer 135 zijn. En dat is op 10 kilometer van hier. Want we hebben nu dus 125 kilometer afgelegd. 10 kilometer, dat bord passeerden we zojuist. Zijn we verwijderd van de tussensprint. En daarna gaat het dan weer eventjes omhoog. Twee kleine klimmetjes nog. En is het daarna weer eigenlijk een lange afdaling richting Albi. Al dus het is uh, op en het is af. Maar Sagan kan dat prima goed verteren. En zo houdt zijn ploeg dat tempo hoog. Als ze hier rond die rotswanden heen draaien. Een beetje beschut van de bomen. Tempo ruim boven de 40 tegen de 50 kilometer per uur. Eigenlijk onafgebroken. Imposant wat Kennendeel momenteel doet. Ja, nou wilde ik zeggen. Het gaat gelijk op in de tweede set tussen Djokovic en Del Potro. Marcella, Maar dat is uh, achterhaald, hè? Ja, want het is ineens Del Potro die in breek voorstaat. Hij komt op 4-3 in de tweede set. Eerste set 7-5 Djokovic. En het lijkt wel alsof hij van die dokter weer magische pillen heeft gekregen. Want dat gebeurde in de gamewissel toen het 3-2 was voor Djokovic. De game daarna had de Servier vier breakpoints op de service van Del Potro. Leek die set toch steeds meer naar zijn hand te zetten. Speelde ook beter. En ineens een opleving in die vorige game van Del Potro. Het begon met het inzetten van een uh, geweldig voorhand. Uh, hij reageerde op het kort balletje van Djokovic. Hij liep helemaal door langs het net. Kwam bijna aan de kant van Djokovic terecht. Zweepte daarna helemaal het publiek op die achter hem ging staan. En ja, ineens emotie en, en uh, een, een andere Del Potro op de baan. Een paar goede klappen erachteraan. 0-40 op de service van Djokovic. En plotseling uit het niets nu de break voor de Argentijn. Maakt het duel natuurlijk wel heel aantrekkelijk. Want die eerste set naar de nummer 1 van de wereld... En die tweede set nu een breek voor, voor uh, Juan Martín del Potro. De nummer 8 van de wereld. De 24-jarige Argentijn die uit Tandil komt. Probeert hier de finale te halen als uh, tweede Argentijn. Na uh, David Nalbandian. Want uh, die stond hier net, uh, een uh, tien jaar geleden in uh, de finale. Dus uh, dat is de opdracht voor Juan Martín del Potro. Hij wint het eerste punt op zijn service. Uh, misschien op weg naar de 5-3. Voorlopig heeft hij een break te pakken in de tweede set. This song called another 45 miles to go. Goedemiddag, luisteraars, in Nederland, in Oost- en West-Op-Zee of waar ook ter wereld. Here comes the night, the veil of the align. In the distance, some shadows on the clouds in the sky. I'm gonna get home to my child, my wife.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 To death, gotta give me a ride Looks like the road is swallowing me up to hurry home, don't versie van Another 45 Miles To Go. Golden Earring was dat. Het top 100 moment. Op nos.nl slash tour staan de 100 mooiste fragmenten... uit de, de 99 voorgaande edities van de tour. U kunt stemmen op uw favoriete fragment. Dat heeft ook Joost Postuma uh, gedaan. Postuma was in 2011 ploeggenoot van Andy Schlek... die op de Galibier een aanval deed op het geel. Aanval Andy Schlek. En niemand gaat mee... Wat is waar? Waar is Contador? Waar is Evans? Waar is uh, alles? En dit is toch wel een indrukwekkende versnelling, hoor. Het is een serieuze aanval, ja. Geen reactie hier. En dit is een uh, aanval om de Tour te winnen. En dan is het een prachtige koep van de jongste van de gebroeder Slek. Het is de strijd om de Tourzeger. Die gaat nu tussen Andy Slek en Cadel Evans. Een schitterende strijd op de flanken van... De op 2645 meter gaat die Slek de etappe winnen. Gaat hij misschien een greep door nu al naar het geel... maar hij heeft ze allemaal de hakken laten zien. Zelden heb ik zo'n etappe gezien. Joost Postema, goedemiddag. Goedemiddag. Herbert Dijkstra zei, zelden heb ik zo'n etappe gezien. Jij bent het helemaal eens met dat commentaar, denk ik. Ja, ik word gewoon echt... Een super interessant adres. Het is heel veel van je ploegen natuurlijk. je Van tevoren maak je gewoon een plan. Maar ja, ik bedoel, je bent met 200 jaar bij renners gewoon onderweg. 9 van de 10 keer, dan lukt zo'n plan helemaal niet. En eigenlijk, dat is van tevoren gewoon besproken. In de bus kwam het allemaal uit eigenlijk. Ja, want hoe, hoe gaat zo'n team. Best... Neem ons even mee naar die tijd. Hoe, hoe ging die teambespreking die ochtend? Nou ja, wij zijn natuurlijk bij Leopard met de goede vlek in de ploeg de favoriete voor de eindzegen toen. Ja. Uh, de, nou ja, de weken ervoor was eigenlijk al genoeg een beetje gewoon gebeurd onderweg. Ja, de Andy verloor daar links en rechts nog een aantal, ja, secondes op een gegeven moment. En, en, en hij stond volgens mij iets van acht of negen toen in het klassement. Uh, nou ja, dit was dan de zwaarste rit. En gewoon papier. En ja, en, en, uh, yeah, ze yes. hebben we gewoon gezegd, we spelen alles of niks. En, en, en, en, en, dus eigenlijk was het plan waarin ervoor al uh, meen ik, in de morgen kool in Italië, we zijn toch in Italië. het was eigenlijk een plan om een klimmen mee te hebben en gewoon hard te rijden. Ik was dan gewoon hard te rijden. Ik moest in ieder geval zorgen dat de voorsprong zo groot mogelijk werd en dat de klimmer bij ons in de ploeg in ieder geval zo veel mogelijk de benen kon gaan sparen en niet zo gaan aanvallen op de Isola en en en nou ja, dan moet de benen natuurlijk wel voor hebben. En dat lukt en dat is natuurlijk gewoon super. Ja, en dat was jouw rol, gewoon heel hard rijden. Gewoon dom en hard rijden, ja. <laughs> Heel simpel. Was het, uh, hoe was het dat uiteindelijk de toerzegger niet uh, naar jullie ging? Nou ja, hij pakt, uh, de dag daarna pakte hij de gele trui op de Alpe-Wes. Uh, deze rit die de dag hoorde geworden. Hij kwam nog een aantal seconden tekort op de Fulclair. maar hij bleef Fulclair nog in het geel. Uh, de dag daarna pakte hij uh, de gele trui. Maar ja, de voorsprongen waren minimaal. En uh, Evans was zo dicht geworden... Uh, vrij dicht nog erachter en de dag na was het de lange tijd dus in Grenoble. Ja, dus eigenlijk was het wel ingecalculeerd dat uh, de gele trui dat we niet door aan Parijs uh, te zouden gaan halen. Uh, uiteindelijk in Parijs, en uh, je wordt twee, Frank wordt uh, drie. Uh, dat onszelf, zelf, uh, ja, die wint de tour dan niet en zo. We keken wel super goed tevreden op terug. Ja. Nou, jij hebt met de jongens gereden met de broers. Frank Slek moet op zoek naar een nieuwe ploeg. Hè. Dat is bekend geworden. Hij krijgt geen ja. nieuw contact meer na zijn schorsing. Kun jij inschatten, gaat, gaat Andy dan ook weg? Het is wel een twee-eenheid, moet ik eerlijk zeggen. En, en, en ze presteren vaak best als ze ook daar bij elkaar zijn. Dus, dus, dus uh, ja... Heel veel mogelijk natuurlijk. En die zit nou in de tour Dus, dus, dus hij heeft natuurlijk gewoon allemaal vol aan zijn natuurlijk. En de zwaarste de, ja, gewoon, de zwaarste bergen die komen er nog eraan en zo. Maar ik denk dat de kans heel erg groot is en zo dat Andy dan ook weggaat. Ja, het hebben we wel eens gezegd, geloof ik. We willen eigenlijk alleen maar met z'n tweeën in een ploeg. Ja, ja. ja. Voor mij heeft hij vanochtend ook een interview gegeven voor de start van de eerste rit vandaag. Met de, de, de is nog een keer gewoon weer. Uh... Bevestigd. Hoe kijk jij daarnaar eigenlijk? Want het, de gebroeders Schlek behoorden echt tot, nou ja, tot de absolute top. Hè? En, en dat is op dit moment gewoon anders. Er wordt anders naar hun gekeken. Hoe zie jij dat thuis? Uh, nou ja, en, en die is vorig jaar natuurlijk heel wat is het er gevallen in de Dauviné al. Uh, hij heeft een scheutje volgens mij in zijn hub opgelopen. Uh, ja, dat is nog een behoorlijk klap geweest. En natuurlijk, uh, ja, de heel veel mensen die kijken gewoon naar hem. Uh, hij heeft een hele moeilijke tijd gehad. En eigenlijk in mijn eigen toolpoolt zijn hij mijn dark horse, deze tour. Ik moet ja? zeggen In het Zwitserland kon ik hem al heel goed rijden. Uh, ik denk dat hij kan ons daar gaan verbazen. Ja. Als je toch ook kijkt met de zitten, de mannen van de ploeg, uh, die, ja, die houden hem goed. ja gewoon van voren. En, en uh, de druk die staat er niet op. En niemand houdt hem echt super goed in de gaten natuurlijk. It, it, it is, hij kon ons nog... Ja. Ik kon nog eens daar gaan verrassen de laatste weken naartoe. De Dark Horse van Joost Postuma. Dank ah, ja, je wel, Joost, dat je... Dat nou, uh, moet je met natuurlijk. Ik er voor me toe. Nee, ik vind het ook heel fijn dat je dat alleen aan mij vertelt. Ja, ah, Oké, okay, is goed. <laughs> Dank je wel, Joost. Heel we, goed. We gaan uh, snel naar Wimbledon, naar Marcella Mesker. Het staat 7-5 en 5-4 voor Juan Martín Del Potro. Die serveert nu voor de tweede setwinst. 30-0 op eigen service. Daar komt de tweede service. Backhand van Del Potro. Korte bal. Dropshot van Djokovic. Daar komt de lange Del Potro naar voren. En die geeft gewoon een koekje van eigen deeg. Dropshot terug waar Djokovic totaal niet op gerekend had. Djokovic toch de man die vooral met zijn defensieve vaardigheden bijna iedere bal haalt. Maar hier trapt hij die in en dus wordt het 40-0. Drie setpoints nu voor Del Potro. Wat een ommekeer in deze wedstrijd. Die lange zevende game waarin die vier breakpoints overleefde En uiteindelijk de game daarna... Djokovic wist te breken. Goeie service en de setwinst voor Juan Martín Del Potro. Met 6-4. En zo is de wedstrijd weer in evenwicht gebracht. Djokovic heeft daar toch zijn kantjes laten liggen. Die vier breakpoints op de service van Del Potro. Daar zal hij nog eens over nadenken. Maar ja, dat heeft nu geen zin meer. Het is nu even rusten. Want het is one set all in de eerste halve finale op Wimbledon. De zevende etappe in de ronde van Frankrijk, de tussensprint, Guillaume. De klus is geklaard. De klus is geklaard voor de ploeg van Peter Sagan. Want hij kwam als eerste door op de tussensprint. Pakte daarmee 20 punten. Staat nu 49 punten voor op André Greipel. De eerste belager in het klassement om de groene trui. En ik denk dat hij daar genoegen mee neemt. Want aan de streep liggen straks nog maar 45 punten. Voor de winnaar van de etappe. Dus dat betekent dat hij vandaag in elk geval zijn groene trui zal behouden. En dat is goed nieuws voor Peter Sagan. Je ziet ook meteen dat... Die ploeg van uh, Cannondale, dat die uh, tempo laat zakken. Orica kwam even op ploeg, de ploeg van de gele truidrager. En nu zien we een voormalige gele truidrager. Die zien we wegrijden uit het uh, peloton. De Belg Jan Bakerlands, die probeert het. Krijgt twee man achter zich aan. In elk geval een mannetje van de ploeg uh, van Skaltel. En ik dacht een man van uh, Europcar jawel, die daarmee probeert te springen. Die proberen het gaatje te dichten, na die tussensprint dus. En ik denk dat zometeen dat tweede peloton heel erg hard zal uh, neerzetten. Strijken op uh, het eerste peloton. Of er zullen andere ploegen moeten zijn... die daar het commando gaan nemen daarvoor aan. Maar, was mogelijk heb jij zicht op die Bakenlands... die dus gedemarreerd is? Nou, nog niet. Nog niet. We zijn ons een beetje aan het uh, laten afzakken. En uh, nog even complimenten voor mijn motarenneewuikers. Want die had dit scenario al een beetje voorspeld net. Hij zegt, let maar op, dadelijk naar de tussensprint. Dan laten uh, kennendeel het voorlopig wel uh, even lopen We worden. Heel veel nummers nu voorbij op dat uh, informatiekanaal van uh, de ASO, maar uh, dat zijn de nummers die uh, meegesprint hebben net bij die tussensprint in uh, Wiane. en uh, daarna liep het nog eventjes verder naar beneden de weg om dan dadelijk te gaan beginnen dus aan de volgende beklimming, de derde beklimming van de dag, de kotela Quinterne. Er zijn, er zijn dus een paar renners vooruit nu ontsnapt uit dat uh, eerste peloton, maar voorlopig uh, vindt men uh, de klassificering van die tussensprint dus belangrijker dan het Doorgeven van de namen. Um, van de renners die op dit moment ontsnapt zijn. Afgelegd in deze etappe. 140 kilometer. Bijna betekent dat het dus nog dik 65 kilometer is. Tot aan de streep in Albi. En voici une chanson. Un soir d'été. En waarom niet? Als je Uit België, Axel, Red, Amour, Profond. Jantje Bakelands heeft twee man met zich meegekregen. Hij heeft twee man met zich meegekregen. Een Basque Oros, Juan José Oros van de Euskal ploeg, en uh, Cyril Gauthier, man van de uh, ploeg, uh, Fransman. En die maakte de sprong. Ook die is al eens eerder in de aanval geweest. Dat was ook op Corsica, waar uh, trouwens Bakelands die tweede etappe... toch echt op uh, ja, onafvolgbare manier in Ajaccio uh, won... Dat hij uiteindelijk wegsprint bij een jagend peloton. Nu jaagt het peloton weer achter hem aan. Want Cannondale heeft toch het commando weer overgenomen. 23 seconden is het verschil tussen de drie vooraan en het eerste peloton. Het tweede peloton op 2,31. En het uh, zijn nog zo'n uh, 63 kilometers te rijden. Blijven we volgen in het volgende uur van Radio Tour de France. Dan uh, zijn we natuurlijk ook bij de eerste halve finale op Wimbledon. Tussen Novak Djokovic en Juan Martin Del Potro Djokovic won de eerste set. Del Potro de tweede set. En op dit moment is het 1-0 voor Novak Djokovic in set nummer 3. En we wachten natuurlijk ook nog op die partij van Andy Murray tegen de Paul Janovic. Later deze middag. Allemaal in de Radiotour. Bart en Jurgen, ga jullie gang. A bientôt avec Radio Tour de France.